Zes uur, door Almeegens met het NOS-journaal. Veel Nederlandse luchtverkeersleiders dreigen naar het buitenland te vertrekken... wanneer ze salaris moeten inleveren. Nederlandse luchthavens kunnen dan minder vluchten aan. Dat schrijft de Vereniging van Luchtverkeersleiders aan staatssecretaris Mansveld. De Volkskrant bericht daarover. In de publieke en semi-publieke sector mag vanaf 2017... niet meer worden verdiend dan een ministersalaris 144.000 euro. Nu zit ruim de helft van de luchtverkeersleiders daarboven. De huisarts uit Tuitjehorn die zelfmoord pleegde heeft verschillende regels overtreden. Zo zou hij een terminale kankerpatiënt overdoses morfine en dormicum hebben gegeven. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met betrokkenen. De inspectie stelde de huisarts op nonactief na een klacht van een co-assistent die bij de zaak aanwezig was. Daarna pleegde de huisarts zelfmoord. Ook na het afzwakken door Rusland van de aanklacht tegen de activisten van Greenpeace... blijft Nederland zich inzetten voor hun onmiddellijke vrijlating. Dat zegt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Volgens het Russische persbureau Interfax is de aanklacht wegens piraterij vervallen. De dertig activisten worden nu verdacht van vandalisme. Timmermans heeft hiervan nog geen officiële bevestiging uit Rusland. Pakistan wil dat de Verenigde Staten stoppen met de aanvallen met drones op Pakistaans grondgebied... Premier Sharif heeft daarop aangedrongen tijdens een gesprek in Washington met president Obama. De verhoudingen tussen Pakistan en de Verenigde Staten zijn gespannen. De VS zet in het buitenland geregeld onbemande vliegtuigen in. Bij zulke drone-aanvallen zijn sinds 2004 duizenden mensen omgekomen. De acties bij containeroverslagbedrijf APM Terminals in Rotterdam zijn voorbij. De vakbonden en de directie zijn het eens geworden over een cao voor de werknemers van de nieuwe terminal op de tweede maasvlakte. Dat melden de vakbonden FNV en CNV. Bij de al bestaande terminal op maasvlakte 1 mogen zeker 270 mensen vrijwillig overstappen. Dat zou aanvankelijk gebeuren onder slechtere arbeidsvoorwaarden, zeggen de vakbonden. Het weer op de meeste plaatsen droog, later vandaag volop zon en weinig wind. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen. Marcel Ooster. Het is donderdag 24 oktober. Goedemorgen. Rusland heeft de aanklacht tegen de Greenpeace-activisten afgezwakt. David-Jan meldt zich zo dadelijk vanuit Moskou. U hoort ook de reactie van Greenpeace. En we praten erover met hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops. Bondskanselier Merkel zou zijn afgeluisterd door Amerikaanse inlichtingendiensten. En dat pikt ze niet. Onze correspondent in Berlijn en Washington vertellen zo'n meer. Kijken vooruit naar de EU-top van regeringsleiders. Die begint vandaag. Het AMC reageert op de zelfmoord van een huisarts waar een co-assistent van het ziekenhuis... Nu bij betrokken is. U hoort Kamerlid Louis Bontes over de PVV. Er is een nieuwe Asterix. Asterix en de megastallen, toch, mijn Remmers? Het is een aardedonkere weg waar Asterix overheen rijdt, zeg. Kom ik hier net op een gevaarlijke kruising, staat er een stopbord. Zou dat nou een verkeersmaatregel zijn... of zou de provincie Brabant het er expres hebben neergezet? Dat gaan we zo horen van je, mijn Remmers, en we hebben muziek. Wat dacht u van Ruben Heim, onder andere vanochtend.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 And elephants die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 Zeven minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. PVV Tweede Kamerlid Bontes vindt de PVV-fractie geen prettige omgeving. En dat komt met name door de rol van partijleider Geert Wilders. Dat zei Bontes onder andere bij met het oog op morgen. Als iemand de volledige regie heeft over een, uh, over een partij... dan kun je niet om die persoon heen... Dus met alles wat je, uh, wat je wilt doen of wilt bereiken of je wilt een plek op de lijst moet je langs, uh, langs Geert. En dat geeft een situatie van afhankelijkheid. Dus mensen durven dan niet te zeggen wat ze denken. Gaan uitkijken tegen wie kan ik wel wat zeggen, tegen wie niet. En dat maakt, dat, ja, je maakt daar een soort, uh, ja, een soort onprettige sfeer, krijg je daardoor. Bontes stapte vorige week uit het PVV-fractiebestuur. Hij is nog wel lid van de fractie, maar hij pleit voor meer openheid. Er is geen partijstructuur, er is geen uh, eh, partijbestuur wat toeziet, uh, wat zorgt voor continuïteit, wat een uh, assessmentbureau in de hand neemt om mensen te trainen, op te leiden, die bijvoorbeeld ooit de gemeenteraad in willen. Dat is er allemaal niet. Er zijn fracties, maar er is geen overkoepelend uh, orgaan, een soort paraplu boven, wat alles aan elkaar verbindt. Volgens Bontes zijn er meer mensen binnen de fractie die hervormingen willen binnen de partij. Ik denk tot meerdere het ook vinden wat ik zeg. Die zeggen van uh, maak er een volwassen partij van. Dat is ook het enige wat ik, uh, wat ik wil. Uh, en ik denk tot meerdere uh, die gedachten hebben. Maar of ze dat uit gaan spreken, dat weet ik niet. Nee. Ik denk het niet. De dertig activisten van Greenpeace die in Rusland vastzitten... worden niet langer beschuldigd van piraterij, maar van vandalisme. Maximale celstraf is daardoor niet 15 jaar, maar 7 jaar. Greenpeace Nederland is ondanks de afgezwakte aanklacht niet opgelucht. Dat is wat ons betreft geen handreiking, maar nog steeds een aanklacht die eh, onterecht is. Deze mensen waren gewapend met een touw en een spandoek. Dat was het. Als je daar hooliganisme van maakt, vandalisme, piraterij... of wat voor rare aanklacht dan ook, dan is dat nergens op gebaseerd. Deze mensen horen thuis te zijn bij hun familie en niet in een Russische cel. Het is nog niet duidelijk waarom Rusland de aanklacht heeft aangepast... Volgens onze correspondent David-Jan Godfray is het wel duidelijk... dat de Russen in aanloop naar de Olympische Spelen in Sochi... hun spierballen willen laten zien. Elke actiegroep die het in zijn hoofd haalt om in Rusland actie te voeren... tegen iets wat met Rusland te maken heeft... Ja, die kan met dit soort gevolgen geconfronteerd worden. De mensen kunnen opgesloten worden in voorlopige hechtenis, eventueel gevangenisstraf. Nou, dat punt is duidelijk. Vandaar dat ze zich nu een klein beetje zachter op kunnen stellen. Omdat in de aanloop naar Sochi waarschijnlijk nog maar weinig actiegroepen het lef zullen hebben om actie te voeren in Rusland. Huisarts Tromp uit de Tuitje Horn die begin deze maand zelfmoord pleegde, Overtrad bij de levensbeëindiging van een terminale patiënt heel veel regels, zeggen betrokkenen tegen de NOS. In augustus werd Tromp bij een terminale kankerpatiënt geroepen. Hij vond de toestand van de patiënt zo zorgelijk dat hij besloot in te grijpen. En even later overleed de patiënt. Redacteur Gezondheidszorg, Inke van der Brink. Volgens onze bronnen heeft hij een hele hoge dosering morfine... en een hele hoge dosering van het middel Dormicum... dat is een middel wat je krijgt voordat je in narcose gaat... om rustig te worden, uh, toegediend. En dat was tegen de regels. Een aanwezige co-assistent twijfelde ernstig aan de handelswijze van de arts... en meldde dit aan haar begeleiders in het AMC in Amsterdam. Het ziekenhuis stapte naar de inspectie. Wat onze bronnen ons vertellen is dat deze patiënt niet bezig was om op dat moment dat de arts ingreep te sterven. Want als dat wel zo was geweest dan zou het toegestaan kunnen zijn... om morfine te geven om pijn te bestrijden als hij bijvoorbeeld bezig is te stikken. Dat was, is wel naar buiten gekomen, maar was volgens onze bronnen niet aan de hand. En het Openbaar Ministerie zou daar ook verschillende getuigenverklaring van hebben... dat dat niet zo was. Dan mag je geen morfine geven. Op 2 oktober stelde de inspectie de arts op non-actief. Vijf dagen later maakte hij een einde aan zijn leven. Dan de Duitse bondskanselier Merkel. Haar mobiele telefoon is mogelijk afgeluisterd door Amerikaanse inlichtingendiensten. De Duitse regering zegt dat er aanwijzingen voor zijn. Merkel heeft president Obama gelijk telefonisch om opheldering gevraagd. Amerikaanse president verzekerde Merkel dat ze niet wordt afgeluisterd. Al dus een woordvoerder van het Witte Huis. Ik kan u vertellen dat de president de dat de Verenigde Staten niet en de van de niet De Verenigde Staten onze close cooperation met Huis... On a broad range of shared security challenges. Maar volgens het blad Der Spiegel zijn er wel degelijk aanwijzingen dat de afluisterpraktijken. enkele jaren geleden plaatsvonden. Het zou ook gaan om Merkel's privé-telefoon. Ja, en die lijkt ze omhoog te houden. Eh, op de voorpagina van de Telegraaf. Althans, ja, ik weet niet of dat haar privé-telefoon is. Het is een zo te zien. Een iPhone lijkt mij. Aan de achterkant daarvan, in ieder geval, je ziet het cameraatje en je ziet de Duitse Adelaar-sticker. Een, een Duitse driekleur ook. En Merkel kijkt wat beteuterd op de foto. En niet woest, zoals de kop luidt. Duitsers woedend over telefoontaps Amerika. Merkel afgeluisterd. De Duitse kanselier Angela Merkel is wit-heet op president Barack Obama vanwege het vermeende aftappen van haar privémobieltje. Berlijn zegt over ernstige aanwijzingen te beschikken... dat de mobiele telefoon van de Duits kanselier... door de Amerikaanse NAVO-bondgenoot wordt afgeluisterd. Dat is de Telegraaf. Trouw opent met Syrië, buitenlanders die daarmee strijden. Als hulpverlener naar Syrië, maar actief als jihadist is de kop boven het artikel. Nederlandse en ook andere westerse Syrië-gangers... gebruiken hulpverlening als dekmantel voor de steun aan de jihadisten. Sommigen worden zelfs commandant, al dus trouw. Goed nieuws in het Financiële Dagblad vanochtend. ECB, de Europese Centrale Bank, ziet herstel zwakke banken in eurozone, schrijft de krant. De zwakkere banken in de eurozone kunnen het mogelijk uitzingen tot het einde van de eurocrisis... zonder een nieuwe lading goedkoop geld van de ECB. Volgens Yves Mers, dus een van de permanente directieleden van de bank... blijft de nieuwe ronde van goedkope driejaarsleningen die de ECB eerder al gaf... verstrekte aan commerciële banken mogelijk achterwege. Nieuws van de verkeersleiders hoorde u net al, dat komt uit de Volkskrant. Die opent daarmee, Schiphol raakt verkeersleiders kwijt. Gilde van de luchtverkeersleiders stuurt een brandbrief over de gevolgen van de salarisnorm. Het kabinet dwingt ze vanaf 2016-17 hun inkomen te verlagen tot maximaal een ministerssalaris. Dat betekent dat ze van 212.000 naar 144.000 gaan. En dat vinden de verkeersleiders niet genoeg. NSNX heeft even een mailtje gestuurd aan Voreen Shepard. U weet wel, de onderzoekster van de... United Nations, die graag onderzoek wil doen naar uh, Sinterklaas... het Sinterklaasfeest in Nederland. Genoeg meningen schrijft NSC Next, tijd voor de feiten. Dear Mrs. Shepherd, in the mail... There are many misunderstandings about Sinterklaas en Zwarte Piet. Each year there are calls of fierce debates. En vervolgens schrijven ze haar... Uh, to help you a little bit, we have asked one of our best journalists... from the science department to list these facts. And this is what he found. En vervolgens komen ze met zeven feiten. En ze geven ook nog even aan dat ze uh, haar... Uh, graag verder willen helpen. And we happily refer you to the pages 4 and 5 of our newspaper. With kind regards, en I say next op de voorpagina vanochtend. Ook de hele voorpagina van het AD is er aangeweid aan de discussie. AD komt met 21 foto's van gekleurde Nederlanders. Ze hebben een steekproef gedaan onder 155 in alle steden. In de Randstad, steekproef. En wat blijkt daaruit, 85% heeft geen enkel probleem met Zwarte Piet. De kop boven het artikel. Wij vieren zelf ook Sinterklaas. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. We said this summer we'd go down to Cancun. But no money makes that kind of hard to do. Forget the beach, I'd rather be here with you playing croquet. Okay, not true. Carol Crow was dat u herkende haar vast met uh, Easy. We gaan naar Mino Remmers in Brabant. Mino, goedemorgen. Nogmaals, goedemorgen. Ja, we hoorden Het je gaat net al een even. naar de donkere weg staan. Ja, <laughs> Je ziet dus niet veel. Ik hoor al wel een hond op de achtergrond, dus de mensen waar jij zo gaat aanbellen die beginnen wakker te worden. Het gaat over een terugkerend probleem vanochtend. Het gaat om een terugkerend probleem in Brabant en dat heeft alles te maken met bedrijfsuitbreidingen. Je hoort de hond. Dat dus is jullie hond, hè? Ja, dat is onze hond. Ja, Dit is uh, Jos van Straten. We staan bij zijn bedrijf in Westervoort. Dat is Oost... Westerbeek. Westerbeek. Oost-Brabant. Ja. Een scheet en je zit in Gelderland, hè? Nou. Nee, een scheet en je zit in Limburg. Ja, richting Gennep zitten we meer. Hè? Nee, je zit, uh, we zitten hier vlakbij bij de, de grens met Limburg. Hoe heb je het überhaupt kunnen meter? vinden, Maynard? <laughs> Ik in, ja, in de buurt. Wij zijn hier omdat eigenlijk er massaal protest is aangetekend door uh, de boerenbedrijven, ook door tuinders overigens, tegen de strengere regels die Brabant onlangs heeft opgelegd aan die bedrijven. Om een bedrijf uit te mogen breiden. Het gaat dan om duurzaamheid, om um, milieuregels, dierenwelzijn. Uh, dat is allemaal gebeurd eigenlijk zo'n beetje toen de herfst ja, begon. Hè? 20 september. Ja. Toen kwamen die strengere regels? 20 september is het, ja, de, de regels kwamen al iets eerder, maar 20 september heeft de provincie besloten tot een, tot een bouwstop. En ja. daar heeft het, de scène wel op rood gezet. Ja, bij heel veel boeren, want dat heeft kwaad bloed gezet te zijn. Zo'n 550 bezwaarschriften ingediend bij de provincie geloof ik. Ja, dat heb ik ook vernomen gisteren gister gelezen. Ja, ja. En, en, en, vorige week waren er nog 108, de deden ze nog afval. Ja, dat is gebruikelijk, dat aantal. Maar goed, dan moeten de, de stemmen blijkbaar nog geteld worden en uh, factor 5 ja. aan uh, toegevoegd. Ja, de wind waait de verkeerde kant uit, zeggen de boeren. Dat komt omdat er steeds meer politieke druk is ontstaan tegen die... nou, eerst ging het over die megastallen... maar ook over de intensieve veehouderij, de landbouw ook. Met name ook om de, om de tuinderijen. Uh, het is ook de wispelturigheid van de politiek die jullie uh, steekt, hè? Ja, de wispeltuurigheid, het, is een beetje te, het blijft het op in aan stapelen... Ik zie het zelf een beetje als een soort van, van veenbrand. En het blijft maar doorwoekeren. En er wordt maatregel op maatregel eh, bedacht. Uh, maar ja, van blussen is geen sprake. Hè. Het is alleen maar verder oprakelen van vuur. Ja. Het is nog niet zo heel lang geleden namelijk dat de toenmalige minister Henk Bleken van Landbouw... namelijk nog dacht dat er wel degelijk ruimte was voor de uitbreiding. Luister naar een fragment uit 2011. Ik ben een groot voorstander van een uh, ruimte bieden voor een uh, normale ontwikkeling, economische ontwikkeling... Van uh, het Nederlandse gezins- en familiebedrijf. En dat is 99,9% van de Nederlandse bedrijven zijn gezins- en familiebedrijven. En dat betekent inderdaad dat ja, 20 jaar geleden had een boer misschien uh, 60 of 70 koeien. Uh, ja, in 2020 zullen dat er misschien uh, bij een reeks van boeren 250, 300 of 350 koeien zijn. Dat vind ik geen megabedrijf, dat vind ik een mooi bedrijf. Wat goed ingepast in het landschap hier in Nederland thuis hoort. Dat was Henk Bleker in 2000. 11. Toen was hij dus nog uh, voor die uitbreiding. En nu zie je dat de provincie Brabant dus min of meer een bouwstop heeft ingesteld. Gaan we het erf op? Prima. Ja, dan gaan ja. wij ons langzaam verplaatsen richting de stal. nou Remmers, dan horen we je van je vanochtend. Vanuit Brabant, vlakbij Limburg. Hoe was het nou? Gelderland. Nou ja, negen minuten voor. Oh, half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De tekstschrijver die is al jaren dood. De tekenaar tekent niet meer. En toch verschijnt vandaag een nieuw avontuur van Astrix en Obelix. Het 35e boek. Het is uh, het eerste dat gemaakt is door een nieuwe tekenaar en een nieuwe schrijver. Vanaf middernacht mocht het verkocht worden en dat gebeurde. Onderweer in een stripwinkel in Leiden. Zo'n 2000 jaar geleden was heel Gallië... bezet door soldaten van de Romeinse veldheer Julius Caesar. Heel Gallië... Nee. Een klein dorp bleef dapper weerstand bieden aan de overheersers. De kaart van Gallië met het vergrootglas boven dat ene dorpje. Dat bepaald niet gemakkelijk. Stel je voor dat ze dat veranderd hadden. Dat zou wereldschokkend zijn. Even gluren. Alleen naar de eerste bladzijde. Stiekem, want de instructies van de uitgeverij in Parijs zijn streng. Tot middernacht moeten de stapels van het nieuwe album... Onder het laken blijven liggen. Er zijn nog drankjes en bittenballen. En dan hopen we tegen die tijd dat het 12 uur is. Rare jongens, die Asterix-fans. Ja, ja, we hebben allemaal een tik. Om s'avonds laat in een winkel te gaan zitten wachten. Anders had ik toch niet kunnen slapen om 12 uur, dus laten we het maar hier doen. Ja, misschien is het een afwijking. Ah, het is gewoon een hobby. En dan begint de nog pas, want je moet er nog lezen ook... voordat je naar bed gaat. 3, 2, 1, 0. Het is de eerste indruk. Ja, supermooi. Heel gaaf. Goed getekend. Ja, ja mooi. En veel plezier ermee. Als ik blader, dan zie ik de tekeningen gewoon zoals het hoort. Wat ik nu zie, denk ik, nou, het is echt qua stijl erg mooi overgenomen. Dus eh, knap. Nee, het ziet er authentieker uit dan de laatste door de eigen meneer. Paradoxaal. Dankjewel. Uitstekend. Eenmaal. Ja, je hebt daar niet de Franse versie. Kritiek was bij de afgelopen albums, die dus uh, geschreven waren door de tekenaar, dat de tekeningen wel klopten, maar dat het verhaal zo dun was. Nou, oppervlakkig gezien denk ik dat dit wel weer een leuk verhaal is. Er staan wel weer uh, leuke woordgrappen in. Ook de geschiedenis komt er weer om de hoek bij kijken en zo. Dus ik denk dat dit wel een goed album is. Ja. Ze hebben niet iets nieuws gedaan met Asterix. Ik denk ook dat dat een, uh, een voorwaarde is geweest. Van, uh... Want meneer Uderzo, die, die leeft nog en die heeft ja. nog steeds de controle. Ja. Die heeft het goedgekeurd. Die heeft het goedgekeurd. En het is zijn wens om de serie voor te zetten in hoe hij het graag ziet. Maar goed, dit zouden geen echte kennis zijn als ze niet toch wat verschillen zouden ontdekken. Als je nu dat, dat oudere album neemt, je ziet... De, de beentjes zijn wat korter en de armpjes zijn wat, uh, wat korter. Wat is even, Asterix heeft langere ledematen gekregen. Nou, zo oogt het. Veel voller is het. Voller? Ja, gewoon meer detail, meer figuren, meer kleur, andere kleurstelling... Daar zit voor mij een grote verschil in. En hoe het eindigt? Is ook altijd hetzelfde. <laughs> het grote banket rondom het vuur. Met een evenzwijn. En waar is de Bart? Hij zit niet in de boom. De Bart die heeft van de nieuwe auteurs een plekje aan tafel gekregen. Maar nog wel met een doek voor zijn mond. Hij mag nog steeds niet zingen. Prachtige reportage van Matthijs van der Wiel in Stepwinkel in Leiden. Het nieuwe asterix speelt zich af trouwens in Schotland. En het uh, heet... Asterix bij de Pikten. Vijf en half zeven is het. In Londen is gisteren de drie maanden oude Prins George gedoopt. De doop van het eerste kind van William en Kate vond plaats in een gesloten bijeenkomst. met alleen vrienden en familie daarbij. Ook geen camera's. Buiten bij St. James Palace, zo zag onze correspondent Arjen van der Horst, was er wel veel belangstelling. Een royalty fan van het eerste uur. Ik ben, definitely. Gekleed in de kleuren van de Britse vlag. Zittend op een krukje hier achter de dranghekken. Rugzakje mee, boterhammen ingepakt. Hoe lang have you been waiting here? Sinds eerst morgen. En ze zit hier al vanaf de vroege uren. Want dit wil ze voor geen moment missen. Nee, no, definitely niet. Je moet er zijn. Ja, en ze was er ook al bij toen de baby geboren werd. Ik was buiten de hospital. Je was daar ook Ja, buiten outside the Lindo Wing, ja, yeah, definitely. Toen stond ze voor het ziekenhuis in Londen, waar baby George ter wereld kwam. Today um, is about the baptism of, of baby George. En dit is een belangrijke dag voor haar. And it's very special. It's special from the Church of England point of view, because he is potentially going to be. Um, uh, our head of the of en een bijzondere dag ook voor de Anglicaanse Kerk. Want ooit zal Prins George het hoofd van de Anglicaanse kerk zijn. In being a member of the Church of England, which I am. Um, we, we, like, we celebrate every time a baby is, is, is baptized is Christened, basically. Ja, en de doop van een kind is voor gelovigen altijd een mooi moment dat gevierd moet worden. En natuurlijk, Prins George is ook het toekomstige staatshoofd van de Verenigd Koninkrijk. Het is ook je future head of state as well. Totally, totally. And I'm really looking forward to those photos tomorrow that's going to be released of the four generations. En deze royalty fan ja, die kijkt al uit naar het moment van morgen. Wanneer een foto van de vier generaties vrijgegeven zal worden. Koningin Elizabeth, Prins Charles, Prins William en Prins George. Dat is overigens het enige wat we te zien gaan krijgen. Want deze doop is een privé-aangelegenheid. Do you think it's right that it is private actually? I think it is right. I think it is quite a solemn occasion, and I think it is right. En het enige wat we dus te zien krijgen is er wat er hier gebeurt, voor het St. James's Palace, waar de dooplechtigheid gaat plaatsvinden. Een kleine menigte van verslaggevers en royaltyfans heeft zich hier verzameld. We staan voor de muren van een van de oudste werkpaleizen van het Verenigd Koninkrijk. Een klassiek gebouw met gekartelde torens. De wachten met de traditionele zwarte berenmutsen bewaken de ingang. En dat is het enige wat we vandaag te zien zullen krijgen. Maar ja, waarom bent u hier dan als u eigenlijk niets van de doop zelf kan zien? Well, one can imagine, can't one. We're hoping that um, we'll see some of the maybe some of the guests go in... or maybe William and Catherine maybe will come out, I don't know. Nou, deze royalty-fan hoopt in ieder geval een glimp op te vangen van de gasten. De koningin Elizabeth, bijvoorbeeld, met haar man. De naaste familie van Prins William. En natuurlijk ook de peetouders. Er zijn zeven peetouders voor baby George. We we'll, we'll hope. I'm hopeful. enjoy the day. Thank you so much. and you. Thank you. Thank you. NOS Radio 1 Journal. Sport. De eerste wedstrijden in de World Series, het officieuze wereldkampioenschap honkbal... is gewonnen door de Red Sox. De ploeg uit Boston won met 8-1 van de Cardinals uit St. Louis. Bij de ploeg uit Boston speelt de Arubaan Xander Boogaerts. U vindt er meer trouwens over op onze website nos.nl. In de Champions League was het de avond van Zlatan Ibrahimovic. Spits van Paris Saint-Germain scoorde vier keer tegen Anderlecht. Dat met 5-0 verloor. Slechte avond voor de Belgen. Maar Bra Bram Nuiting vindt niet dat de Champions League te hoog gegrepen is voor zijn ploeg. Vooraf vond ik dat absoluut niet. Maar kijk, we hebben een heel jong team. En uh, als jong team zijn dan moet je groeien. Maar we, we zitten nu gewoon uh, in een uh, iets mindere periode. En dat zie je vandaag ook. En uh, dan zie je gewoon dat je tegen zo'n topploeg gewoon tekort komt. En, uh, ik denk dat iedereen, vandaag, uh, dat iedereen niet goed heeft gespeeld vandaag. En, uh, iedereen kwam gewoon tekort, denk ik. Real Madrid, Juventus eindigde in 2-1. Overwinning voor de Spanjaarden dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. En ook titelverdediger Bayern München won zijn derde groepswedstrijd. Deed dat zeer overtuigend. Victoria Pilsen werd eenvoudig met 5-0 opzij gezet. Boxer Peter Mullenberg is bij de wereldkampioenschappen in Alma-Ata... in de kwartfinale uitgeschakeld. De half zwaar gewicht vond dat hij zelf de schuld aan had. Ja, als je je bij de eerste ronde weggeeft... dan wordt het al gigantisch lastig om 2 en 3 toch, toch nog binnen te halen. Ja, ik dacht dat in de tweede ronde ging het goed. Het ging beter, laat ik zo zeggen. En de derde ronde was ook, was ook voor mij. Ja, er was alleen net niet genoeg. Dus uh, ja, dan is het einde vooral. Ja, zo steekt hij zijn hand in eigen gespierde boezem. Toernooi in Kazachstan was het eerste kampioenschap... waarbij zonder hoofdkappen werd gebokst. Mullenberg vindt dat geen succes. Er zat helemaal niemand op te wachten dat die kap wegging. En uh, de, ik, ik, ja, ik snap best dat het voor het publiek aantrekkelijk is. Voor ons is het echt, een, uh, vooral in toernooivorm, is het echt, uh, ja, echt heel schadelijk. Ik bedoel, we moeten drie, vier tot vijf wedstrijden boksen... In een, nou zeg wat, zes, zeven dagen. Ja, de hersteltijd is gewoon heel weinig. En ja, zonder kap hou je toch gewoon gigantische blessures over. Handbalsters zijn de kwalificatie voor het EK van volgend jaar begonnen met een overwinning. Oranje won met 28 tegen 13 van Italië. Kiepster Tess Wester legt uit wat de kracht is van deze ploeg die later dit jaar in actie komt op het WK. Ik denk dat de kracht is dat wij heel erg jong zijn. En de leeftijd ligt gemiddeld heel laag vergeleken met de andere teams. We hebben veel, voor deze leeftijd hebben we al veel ervaring. speelden veel in het buitenland. En we kunnen het gewoon allemaal goed met elkaar hebben. En dat, dat merk je gewoon in het veld en buiten het veld ook. En ja, we, we, we zijn een, gewoon een team. Het Nederlandse team moet zondag op bezoek in Turkije. En speelt volgend jaar pas tegen Spanje. Derde tegenstander in de pool. Beste twee uit de groep plaatsen zich dan voor dat Europees kampioenschap. Tot zover de sport. Na half zeven hoort u meer over de campagne van Louis Bontes. De PVV'er die uit het fractiebestuur van de partij is gestapt. Omdat de PVV niet transparant en democratisch genoeg is. Aldus dus Bontes. Dit is Radio 1. Half zeven tijd voor het NOS Journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Veel Nederlandse luchtverkeersleiders dreigen naar het buitenland te vertrekken... wanneer ze salaris moeten inleveren. Nederlandse luchthavens kunnen dan minder vluchten aan. Zo waarschuwt de vereniging van luchtverkeersleiders. In de publieke NC... De chemiepublieke sector mag vanaf 2017 niet meer worden verdiend... dan een ministersalaris, 144.000 euro. En veel luchtverkeersleiders zitten daarboven. De huisarts uit Tuitjenhoorn, die zelfmoord pleegde... heeft verschillende regels overtreden. Zo zou hij een terminale kankerpatiënt... overdosis morfine en dormicum hebben gegeven. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met betrokkenen. De acties bij containeroverslagbedrijf APM Terminals in Rotterdam zijn voorbij. Vakbonden en directie zijn het eens geworden over een CAO... voor werknemers van de nieuwe terminal op de Tweede Maasvlakte. Bij de bestaande terminal op Maasvlakte 1... mogen zeker 270 mensen vrijwillig overstappen naar de Tweede Maasvlakte. En dat zou aanvankelijk gebeuren onder slechtere arbeidsvoorwaarden, zeggen de bonden. En in een groot deel van Syrië is de stroom uitgevallen... na een explosie in een gasleiding. Ook de hoofdstad Damascus zit zonder elektriciteit. Volgens de minister van Energie hebben opstandelingen... de aanvoering voor aanvoerleiding voor een elektriciteitscentrale aangevallen... in de buurt van het vliegveld van Damaskus. Dan het weer nog. Na het optrekken van de mist blijft het droog. De zon schijnt flink, de wind neemt verder af en het wordt zo'n 16 graden gaan we kijken hoe het is vanochtend op de weg. Dennis, mooi, goeiemorgen. Een hele morgen, Lara. Nou, er Bedankt. staat nu een handje vol Fides. Natuurlijk de A7 richting Amsterdam bij Purmeren, 3 kilometer. En moet je verder naar Amsterdam, dan staat er bij Oostzaan op de A8... richting Amsterdam 2. En op de A12 in het oosten van het land vanuit Duitsland naar Arnhem... tussen Beek en Zevenaar, 4 kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht... En het is al aansluit op de A15 richting Europoort. Tussen Charlo's en de Botlektunnel, 8 kilometer. En de N57 richting Rotterdam. Daar zijn werkzaamheden tussen Hellevoetsluis en Brielen nu 4 kilometer. Oké, okay, tot straks Dennis. Hoi. Straks, dan hoort u opgeluchte boeren. Na overvloedige regen kunnen ze eindelijk gaan oogsten. Maar we gaan het eerst hebben over het drama van de migranten... die verdrinken in de Middellandse Zee. Deze maand waren het er 400. De Middellandse Zee wordt sindsdien een kerkhof genoemd. Zuid-Europa weer meer hulp bij de opvang van de migranten... die veelal uit Afrika komen. Over die migratie en solidariteit wordt de komende dagen gesproken... tijdens de Europese top. Met europarlementariërs van de PvdA en de SP... breekt correspondent Thijs AD alvast vooruit. Wat opvalt is de schijnheiligheid die zo'n ramp omgeeft. Thijs Berman van de PvdA. Dat iedereen plotseling diep geschokt is. Dat Italië roept om hulp. Maar Italië is niet het land dat de meeste vluchtelingen opvangt. Dat is Duitsland. Het laat zien hoe weinig... Uh, concreet en goed beleid van de Italianen er zelf is. Hoe weinig goede samenwerking er is tussen de Europeanen. En Het laat wat mij betreft nog veel meer zien dat Europa tekort schiet. Dennis de Jong van de SP. U wil uh, meteen reageren ja, op uh, Want Ik vind het wel, wel komisch om te zeggen, Italië is schijnheilig. Dat is Italië ook. Maar uh, de Nederlandse regering waar de PvdA in zit, is net zo schijnheilig. Waarom? We hebben uh, als SP, zo in de Tweede Kamer, als in het Europees Parlement aandacht gevraagd voor het idee om Europese asielcentra op te gaan zetten. Je hebt nu aan de rand van Europa landen die heel veel te verwerken hebben... en landen meer naar binnen toe. Hè. In Nederland dalen de asielcijfers, Krijgen minder te verwerken. Niet dat we die mensen allemaal naar Nederland moeten halen... maar je moet wel erkennen dat wat Italië gaat doen... en Griekenland en uh, Spanje, dat zijn... Dingen die ook in ons belang zijn, dat zij dat doen. Als je ziet hoeveel mensen verdrinken, dat kan je niet laten gebeuren... als Europese Unie, die zijn naam waard wil zijn. Stel dat dat allemaal gebeurt buitengaats in de Waddenzee... zou het dan ook schijnheilig zijn van Nederland... als we de hulp vanuit Brussel, vanuit Europa vragen? Nee, ik mag hopen dat Nederland zich goed zou gedragen. Ik mag hopen dat we de menselijkheid hebben om mensen op te vangen... op een menswaardige manier. Wat ik nog veel meer wil, en ik benadruk het echt nog een keer... dat is een gemeenschappelijk beleid. Nee, even, U weet het, het nu over, over waar het beleid faalt en hoe je het zou kunnen uh, aanpakken. Ja, maar laten we wel wezen, uh, Lampedusa, uh, de hele wereld kijkt mee hoe Europa dat dus laat Paalt. gebeuren. Ja. Paalt, zegt u. Ja. Maar ondertussen, de Middellandse Zee wordt een kerkhof. Ja. Het hele asielsysteem in Europa staat op springen. Mm -hmm. En het enige wat staatssecretaris Steven doet, is onze notitie en de andere we nemen. We zeggen, best een mooi verhaal. En vervolgens gebeurt er helemaal niks. Daar, daar kan Thijs Berman als PvdA. Is. Dennis vindt dat ik niet genoeg dit en ik vind dat hij niet genoeg dat. Waar het om gaat is dat we de oorzaken moeten aanpakken. Ja. Want we kunnen niet voortdurend blijven dweilen met de kraan open. Dat betekent dat we gemeenschappelijk beleid moeten hebben. Dat kan je niet als Nederland alleen. Dat zul je Europees moeten doen en liefst met één stem. Heel kort, uh, wat verwacht u van die top? Ik ben bang dat de noordelijke lidstaat uh, weinig genegenheid zullen tonen richting Italië. Dat er lippendienst bewezen zal worden. En misschien iets zal worden gedaan aan de... Aan de we zetten een menswaardige opvang van drenkenlichten. U heeft mag met, je, mag uh, je nee, daar met de partijleider <laughs> Nee, Stamson is Ik neem maar het hij met Rutte ook euh, voor zo'n top Ik heb geen enkele voorinformatie, maar ik ben niet al te optimistisch... over de bereidheid van de Europese Unie om meer te doen dan wat ze nu doet. Nou, u hoort daar later meer over. Uh, dan praten we met Tijn Sade onze correspondent, over die eurotop. Gaan we vooruitblikken. Het leek een tijdje rustig binnen de PVV, maar toen was daar Louis Bontes. Hij is ontevreden met hoe het gaat in de fractie van de PVV in de Tweede Kamer. En daarom stapte hij uit het fractiebestuur. En daarna begon hij een waar media-offensief. Dat zag en hoorde verslaggever Marcel Bril. Krant, radio en televisie. Louis Bontes, de nummer vijf op de lijst van de afgelopen verkiezingen... heeft het niet met Geert Wilders overlegd... maar vertelt op eigen houtje zijn verhaal in de media. Fractievoorzitter Wilders heeft in zijn ogen te veel macht en dat moet anders. Zeker nu de PVV in de peilingen de grootste partij is, zei Bontes in het NOS-radioprogramma met het oog op morgen. Geert Wilders heeft lange tijd heeft de fractie strak geleid en uh, heeft dat natuurlijk goed gedaan. Wat, wat, wat hij bereikt heeft, dat heeft hij gedaan in zijn eentje. Maar nu kom je op het punt dat je zegt, van ja, uh, met die hele strakke regie moet je daar nog uh, mee doorgaan. En als je kijkt dan naar, naar de, de sfeer... als iemand de volledige regie heeft over een, uh, over een partij... dan kun je niet om die persoon heen. Dus met alles wat je, uh, wat je wilt doen of wilt bereiken... of je wilt een plek op de lijst, moet je langs, uh, langs Geert. En dat maken, dat, ja, je maakt daar een soort, uh, ja, een soort onprettige sfeer, krijg je daardoor. Ook de manier waarop de PVV omgaat met geld... dat bedoeld is voor het ondersteunen van de Tweede Kamerfractie... stuit Bontes tegen de borst. Want volgens hem wordt dat geld voor iets anders gebruikt. Ik kwam erachter dat dat geld van die Tweede Kamerfracties is aangewend... om die verzetstoer mee te organiseren. De verzetstoer door heel Nederland en met een afsluiting op het Malieveld. Kritiek van PVV-Kamerleden op Geert Wilders is niet nieuw. Ik wil dat mijn zoontje over 50 jaar nog steeds op die PVV in de Tweede Kamer kan stemmen. En ik denk dat de enige weg daarin een democratische PVV... met een goede basis, een transparante, opene partij... Uh, uh, moet zijn. Alles draait om Geert Wilders. En hij houdt met niemand, maar dan ook helemaal met niemand rekening. Binnen de partij geldt vrijheid van meningsuiting... alleen uitsluitend voor Geert Wilders en de leden van de politiebureau. En van deze critici weten we inmiddels dat ze allemaal de PVV hebben verlaten. En dat realiseert Bontes dus zich maar al te goed. De statistieken wijzen niet uh, <laughs> positief voor mij uit om het zomaar uh, te zeggen. Hoewel dat allemaal weer net andere situaties uh, waren dan de mijnen. Het ging vaak om een plek op de lijst, of kom ik wel op de lijst, uh, ontevredenheid met de lijst. Ik durf niet in te schatten hoe het met mij loopt. Uh, ik, hoop, ik hoop dat dit goed afloopt, want ik ben niet uit op een breuk, helemaal niet. Uh, dus ik hoop dat, dat, uh, dat dit goed komt. Of Gert Wilders deze keer wel in is voor veranderingen, dat weten we niet van hemzelf. Want ondanks onze uitnodiging heeft hij nog niet gereageerd op het verhaal van zijn fractiegenoot. En dus is op dit moment onduidelijk of Bontes aan mag blijven als PVV-Kamerlid. Komende dinsdag, na het recess is er in ieder geval weer een fractievergadering van de PVV. En meer van en over Louis Bontes leest en hoort u op onze website, nos.nl. PSV speelt vanavond in de Europa League tegen Dynamo Zagreb en dat moet zonder publiek. Waarom zou je dan als fan naar Zagreb gaan? We vragen het Tommy van Keuringen. hij probeert namelijk alsnog binnen te komen. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Kleine twee weken geleden, u weet het nog wel, die zondag regen kwam met bakken uit de lucht. Het waait en het regent en het gaat nog uren duren, die regen. Overal hebben ze zwaardere pompen aangezet en land onder laten lopen. En de overlast is het grootste op het eiland fouree overvlakke. Daar is de meeste regen gevallen zoals het er nu naar uitziet. Ja, die dag viel er net zoveel regen als normaal in een hele maand. De akkers zijn nu pas droog genoeg voor boeren om de aardappeloogst binnen te halen. Althans, dat wat er van over is. Ze zien nu pas hoe groot de schade is. Bijvoorbeeld Wilbert Kooik van Fransenlandbouw. Landbouw. Zo erg heb ik het nog niet meegemaakt, nee. Wilbert Kooik, even van de rooimachine af. af. Om te kijken hoe ze er nou uitzien. Kijk hier, dan zien we wel de natte plekken. Aan de randen van het land. Hier kon ik niet rooien. Hier was het te nat en er zitten te veel rot aardappels in de grond. Mag ik er eens eentje pakken? Ja. Hier een mooi exemplaar. Is deze nou rot of is deze goed te doen? Die is nu nog uh, goed. Maar deze aardappel heeft heel lang onder water gestaan. Dus de kan is dat als je die weglegt dat die over uh, anderhalve week gaat rotten. Ja, maar u heeft een exemplaar in de hand. Die is nog erger. Ja. Hier kun je het mooi zien, Erik. Drie goede aardappels en één uh, aardappel die rottend is... Nou ja, je kan het net niet ruiken, maar hier, hier ruikt het niet lekker. In ieder geval. Die aardappelen stinken goed. En wortelen, die heeft u ook? Ja. Hoe zit het daarmee? Uh, ja, daar is het ook niet, uh, niet goed mee. En die zijn zeer gevoelig op water. Die kennen ook niet tegen water. En die hebben ook redelijk onder water gestaan. Dus daar hebben we toch, schatten we van 30% schade. Nou, mooi is dat. Nee, dat is niet mooi. U lacht wel nog? Ja, je moet altijd blijven lachen. Je moet positieve erin zien. En we moeten toch op onze boter aan verdienen. Dus je probeert het toch wel van te maken. Nou, Arie Westdorp van LTO Zuid-Holland, bestuurslid. Hier rijdt de rooie machine weg. Is dat overal zo? Bij, uh, overal bij de boeren? Ja, er zitten grote verschillen in het gebied. Maar deze machine bezig is is aan de oostkant van Goede Daar heeft het beduidend minder geregend als in het midden en het westen van Goede Putten. En dat maakt echt het verschil. Daar kunnen ze voorlopig niet rooien? Dat kunnen ze voorlopig niet rooien. De laatste berichten zijn ook van Dinaat. Want zou kunnen zijn dat sommige percelen helemaal niet gerooid worden. Is de hele oogst mislukt? Dit zijn de scenario's waar je eigenlijk altijd bang voor bent. Wat kan dit een boer kosten? Zoals de situatie, zoals ik die voor ogen heb, zullen de boeren zijn die tussen de, tussen de 50 en 150.000 euro uh, en soms meer schade kunnen leiden. Juist nu het, nu het zo individueel is, zal het hier en daar erg hard aankomen. We zijn de buurman en dat uh, doen we samen met samen uh, aardappel oogsten. U heeft weer, weer een kaar vol, uh, zie ik. Ja, dat klopt. Ik hoor ook dat er boeren zijn die nu nog steeds niet kunnen oogsten hier. Dat klopt, ja. ja. Die kent u ook? Die bent er ook in de buurt bij ons uh, thuis, dat klopt. Hoe kom je dat als boer weer te boven? Ja, dat is uh, hopen dat het volgend jaar weer uh, een beter jaar wordt. En dat je dan uh, iets met plannen hebt met een betere prijs. Hoe lang moet u nog voor deze oogst? Ik denk dat we vanavond tot nu of 11 doorgaan. En morgen? Alles even weer beren in het land. Nou, petje af. Succes! Hoor de verslaggever Nick Wouters op het land. Consumenten zullen weinig merken trouwens van de mislukte oogst, omdat in andere delen van het land de gevolgen van de regen veel minder groot zijn. Verwachting is dan ook dat de aardappelen in de winkel voorlopig niet duurder worden. Van de landbouw naar de veel taelt, Maino Remmers op het land ook vanochtend bij Melkveehouder in Brabant. Die was leuk, veel. Dat klopt. Veel teelt, Ja, veel ja, Het is ja. veeteelt. Ja. Melkvee. Dat past wel in deze. Ja. Zeg maar Maino. Sorry. Ja, ik zit rustig dus te wachten tot jullie klaar zijn. Kijk maar dan. Het melk is vol automatisch, hè? Ja. We hebben sinds vier jaar de beschikking over een melkrobot. Ik zie hem, ja. En, Wat een uh, ding zeg. Dat past de koe drie keer in. Ja, ik heb wel ervaren dat een melkrobot bij sommige mensen helemaal verkeerde associaties uh, oproept. Wij hadden vorig jaar een stel burgers bij ons op bedrijf op bezoek. En uh, die hadden bij een melkrobot kreeg ze een beetje het idee van een soort van... Ja, een koeien worden op een soort van lopende band als het ware door een machine heen gevoerd. Ze lopen er zelf doorheen, hè? Uh, maar ze lopen er helemaal zelfstandig uh, doorheen. Dus automatisch melken klinkt eigenlijk leuker dan een melkrobot. Ja. Hij is wel computer gestuurd, zie ik. Daarachter zien we de stal. Daar is uw vader begonnen, hè? de jaren ja. 70. Uh, mijn vader bouwde hier uh, de, de, de, dit bedrijf in 1976. Dat was de tijd van de introductie van de leegboksenstal. Uh, vroeger stonden de koeien allemaal in de winter aangebonden. Hoeveel had hij een toen? Uh, mijn vader is begonnen met uh, 90 uh, melkkoeien uh, in 1976. Voor die tijd was dat een twintig, dertigtal koeien meer dan wat gangbaar was. Ja, dus dat was toen een grote? Dat was toen een grote. Toen kwam in 1983 de introductie van de superheffing, de melkquotering. Ja. Dat, dat zorgde voor een daling van het aantal koeien naar, een, naar, een, naar een 70 stuks. En wij hebben eigenlijk tot, ja, tot vier jaar geleden altijd in die zadelstal nog het bedrijf gerund. Want dit is dus een gloednieuwe stal waar we nu in staan. Die staat er pal naast. En hoeveel koeien hebben jullie nu? Ik heb er nu 120 en uh, er passen er 150 in. Dus ik heb nog ruimte voor verdere ontwikkeling. We hebben het erover omdat uh, de provincie Noord-Brabant... bij de ingang van de herfst, de avond van 20 naar 21 september... in Aller-El, heel laat op de avond, besloot tot een soort bouwstop. In ieder geval veel strengere regels als je een, een bedrijf wil uitbreiden. Het gaat dan om dierenwelzijn, het gaat om milieumaatregels, duurzaamheid... En daar komt het Brabantse land tegen in het geweer. 550 protestbrieven zijn er naar het provinciehuis in bos gestuurd... omdat ze dat helemaal niet zien zitten. Terwijl de politieke wind anders is gaan waaien... want de provinciale politiek is voor die bouwstop... Ja, nou, Ze hebben bedacht in ieder geval in, in, in Den Bosch... we hebben een aantal maatregelen voor de sector in petto... en hier willen wij uh, de, de, niet mensen de kans geven... om daar uh, middels uh, heel snel nog vergunning aan te vragen... die maatregelen te ontwijken. Ja, want het, het is in aller-elf s'avonds laat is dat besluit genomen. Ja. Dat mocht ook niet uitlekken, dat is blijkbaar toch gebeurd. Maar Een aantal gemeenten zijn nog wel heel snel bouwaanvragen ja, ingediend. Ja. Maar het was de bedoeling dat provinciaal... er om 11 uur s'avonds over gestemd geloof ik... en om 12 uur s'nachts was het ja. van kracht. Het steekt jullie, hè? Nou, het, ik vond het erg kleuterachtig. Het deed me een beetje denken aan de jaren 80. toen in 1984 is de interimet afgekondigd toen door minister Brax. En in die tijd eh, kennen we het verhaal van enkele gemeenten, eh, ook hier in de buurt de gemeente die daar wel zoiets van beticht is, dat je als je dan op een kladblokje even invulde van ik wil een stal voor duizend varkens, zeg maar iets, en je, je leverde dat bij het gemeentehuis in en je kreeg er een stempel op, dan was dat voldoende. Maar vandaag de dag zie je het toch als je in een traject gaat van een vergunningverlening. Dat, er dat je er heel, heel veel stappen moet gaan zetten voordat je vergunning überhaupt in ontvangst wordt genomen. Dus zo werkt het al lang niet meer. Ik vond het een beetje kleuterachtig. De volgende dame loopt automatisch naar de machine toe. Om de dagelijkse portie langzaam te gaan in uit de uier. Mino bij de melkveehouder vanochtend in Brabant. Het gaat over megastallen. Door naar de verkeersinformatie Dennis mooi. Is het al druk vanochtend of valt het mee? Het valt nu nog mee. Nog steeds een, een handje vol files. Uh, op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein inmiddels 5 kilometer. En aansluitend op de A10 West richting Den Haag voor de Koentunnel 2... Er is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en Zevenaar staat 5 kilometer. De rechterrijstuk is nog dicht. En op de A15 richting Europoort staan ze in de rij voor de Botlektunnel over 3 kilometer. En door de werkzaamheden op de N57 staat er in de richting van Rotterdam... tussen Hellevoetsluis en Brielen 4 kilometer. Oké okay Dennis, nou is het herfstvakantie... maar we hebben eigenlijk al de hele week wat onrustige ochtendspitsen. Dus veel ongelukken. Wat verwacht je voor vandaag? Ja, ongelukken kan ik helaas niet voorspellen. Nee, maar gelukkig goed. misschien maar. Volgens ja. de statistieken zou het wat rustig moeten zijn op deze donderdagochtend. Vanwege de hersvakantie natuurlijk. Ja. Uh, gemiddeld gezien zouden we nu op 130 kilometer moeten uitkomen rond half negen. Maar dat zou nu, zonder ongelukken, op zo'n 100 kilometer moeten zijn. We gaan het zien tot later, Dennis. PSV moet vanavond spelen in Zagreb zonder publiek. Dat is bekend. Toch zijn de supporters afgereisd. Hebben die iets gemist? Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. We get it almost every night when there Uploader was dat met uh, Dancing on the Moon. Light. PSV moet vanavond aan de bak tegen Dynamo Zagreb in de Europa League. De twaalfde man is er niet bij in Kroatië. UEFA heeft bepaald dat de wedstrijd zonder publiek wordt gespeeld... ...wegens wangedrag van de supporters van Dynamo Zagreb. Toch is Tommy van Kuringen, PSV-supporter in hart en nieren er gewoon bij. van Kuringen, goedemorgen. Hallo, Tommy van Kuringen is nu aan de telefoon, hopen wij... Maar inmiddels. Ik hoor wel wat mee. op de achtergrond. Maar... Nou, dat zou nou jammer zijn. Ik zie nu onze Hij is... regisseur Druk aan en... de telefoon. Ja. Er worden nummers ingetoetst. Het nummer van uh, Tommy van Curingen. Want wij vragen ons toch af hoe dit voor elkaar krijgt om erbij te zijn. Terwijl er geen publiek mag. In Zaken. Daar bent u dan, meneer van Curingen. Tommy van Curingen, we proberen het nog een keer. Hallo. Die is gek. Nee, dat wordt het niet. een draadje los hier Zullen we eerst een mediaoverzicht doen? Laten we dat doen. Ja. Nee. Nee, doen we niet. Hij er wel. Meneer van Keuringen. Mm -hmm. ja, wel. Ja, wel. Nu hoor ik alleen de regisseur. Dat lijkt me geen ja, goed idee. Mediaoverzicht. Kom op. Gaan we doen. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Wat staat er zoal in de kranten. Nou, bijvoorbeeld in trouw als hulpverlener naar Syrië... maar actief als jihadist, dat is de kop. Uh, Nederlandse en andere westerse Syrië-gangers gebruiken hulpverlening als dekmantel voor steun aan jihadisten. Dat zeggen Britse radicaliseringsexperts. En de Duitse geheime dienst zegt het ook. Ook Nederlandse jihadisten gebruiken hulpverlening als dekmantel. Sommigen zijn inmiddels zelfs opgeklommen tot commandant. Ze keren af en toe terug naar Nederland om geld in te zamelen... voor hun zogenaamde humanitaire acties. De zorg voor ouderen in verpleeg- en verzorgingstehuizen... en de thuiszorg, is ondermaats... Dat vindt één op de vijf medewerkers in de sector. Dat blijkt uit onderzoek dat Apvacabo FNV vandaag publiceert. En het AD schrijft erover. Werknemers klagen over de hoge werkdruk en de wisselende diensten. Daardoor is de continuïteit voor de cliënten ver te zoeken... zegt Lilian Marijnissen van Apvacabo FNV. En ook krijgen medewerkers er steeds meer taken bij... zoals schoonmaken en administratie. Het AD gaat nog even door... Uh... Over de Zwarte Piet-discussie. De krant hield een steekproef onder 155 Nederlanders... met een donkere huidskleur uit de Randstad. Uh, voelen ze zich gediscrimineerd door Zwarte Piet... of vinden ze het juist een leuke traditie? Wat blijkt, 85 heeft geen enkel probleem met Zwarte Piet. De krant drukt 21 fotootjes af van de ondervraagden, van ondervraagden... met hun reacties daarbij. Het is een onschuldig kinderfeest, wordt gezegd... en de volwassenen verpesten het nu voor de kinderen. Nou, In trouw een ander geluid in die Zwarte Piet-discussie... De kant vroeg op boneren naar de Sinterklaasviering. Nou, daar is verbazing groot. De verhitte discussie in uh, Nederland over de verhitte discussie in Nederland. Um, hier smink ik mijn huid elk jaar gewoon wit. Zegt de hulp <laughs> Sinterklaas van het eiland. Maar een aantal van de liedjes die als racistisch gezien zouden kunnen worden, zijn wel veranderd toen ze werden vertaald in het Papiaments. Meneer Van Curingen, goedemorgen. Tommy van Kuringen, PSV supporter in hart en nieren. We zeiden het net al: Dynamo eh, Zacrep mag thuis niet spelen met publiek. Tegen PSV vanavond. En toch bent u daar naartoe afgereisd. Waarom? Ja, klopt. Ja, We hadden al een, een uh, reis geboekt. Uh, het hotel was geboekt. De vlucht was geboekt. En uh, ja, we maken er maar een paar leuke mooie dagen van. Ja. En, uh, het is zon om nu toch thuis te blijven. Dus uh, ja, we, maar, uh, we zijn toch maar nu toch maar een zaak hebben. Oh. En? Hoe bevalt het? Ja, vooral prima. Ja? Een leuke uh, avond gisteravond gehad gisteravond? Avond. Ja, gisteravond zeker een leuke avond gehad om uh, even in een de Champions League voetbal te kijken. Oké. Okay. Ja, uh, dat, dat had u trouwens ja. ook thuis kunnen doen, denk ik dan. Dat <laughs> klopt, <niet>? dat klopt. <laughs> ja, maar uh, ja, we proberen toch maar een beetje hier uh, te proeven of de wedstrijd nog leeft. In ja. wat naam bezuik dat supporters... En leeft het? Leeft het? Heeft u dat idee? Nou, het voetbal leeft hier zeker wel, inderdaad. Um, we hebben nog niet echt namelijk supporters uh, gesproken. Maar uh, ja, je merkt echt, op, op iedere hoek van de straat is wel, uh, is wel tv met voetbal aan. En, uh, ja, het voetbal leeft hier echt. Gaat u... En uh, dat, is, ja, dat is gewoon leuk om mee te maken. Ja, gaat u nou vanavond weer voor de televisie zitten? Of gaat u nog een poging doen misschien om bij of in het stadion te komen? Ja, we gaan vanmiddag inderdaad uh, nog wel even richting het stadion... Uh, maar ja, toch even kijken of er misschien nog een, een even official te vinden is of een groa die een paar, paar, paar koena geven en, en toch naar binnen kunnen. Mm. Maar de kans, de kans lijkt klein. Maar ja, nooit soort al bij mensen. Ja, wat heeft u enig idee hoe het toch komt dat die Zagreb daar daar um, zoveel problemen mee heeft. Want het is niet de eerste keer hè, dat, ze, dat het publiek van Zagreb in de fout is gegaan. Ja, het, het, het, het, het schijn ooit. Ja, ...een lastige harde kern te hebben, zeg maar... ...die, uh, die toch wel uh, behoorlijk uh, racistisch is. En, uh, ja... Ik heb ze nog niet tegengekomen. Ik ben ook geen uh, verkeerde kroaten tegengekomen, zeg maar. Dus, okay. ja, ja. Ja. Ja. Nou, u bent uh, er toch maar naartoe gegaan... probeert er een paar mooie dagen van te maken. Heeft u eigenlijk nog geprobeerd... ...het ja. geld terug te krijgen en de zaak te annuleren? Appia ja, de reisverzekering... Uh, en, uh, hebben we hebben het wel geprobeerd, maar dat uh, ja, gaat niet. Het is natuurlijk geen geldige reden om een voorwedstrijd er ook niet bij mogen zijn. Nee. Uh, ja, via PSV, die eigenlijk geen belang in deze uh, zaak. Dus uh, ja, dus, ik, ik kan het ook al een keertje bij de UEFA proberen. Maar ja, het is, uh, dat is nu ook al de tweede keer dat het voorkomt. Ja. In Madrid uh, hadden we ook al de reis geboekt tegen Atletico. Mocht er uiteindelijk ook niet bij zijn. En, uh, ja, we maken gewoon een paar, dagen, een paar leuke dagen van een Ja, uh, dat wel. Maar hopen dat we het ook uh, na ja. kunnen. Goed. Dan toch veel plezier, meneer Van Kuringen. Ja, dankjewel. wel. En bedankt dat u even aan de telefoon kwam. Oké, okay, dank u. Goedemorgen. Volgens uh, het AD trouwens... Die vragen zich af of Koku uh, uh, de gok met Narsing al aandurft vanavond. Buitenspeler is na tien maanden namelijk fit voor het duel met Dynamo Zagreb. Een moeilijke opstelling PSV volgens het AD. Jozefsohn, uh, Lokadia en Depay voorin. Dan op het middenveld Maher en Toijfonen. Uh, daartussen Schaars en in de achterhoede Arias, Bruma, uh, Hendricks, Willems en Titon. Uiteraard in het doel.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 Morgen. Uh. sterrie uit kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800-0828. Houd totaalglas, laat je niet barsten.